1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Pakistaans christenmeisje op borgtocht vrij. Prins Harry opnieuw voor het Britse leger in Afghanistan. En man achter kakkelakkenplaag Edeleur opgespoord.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 In Pakistan is een christelijk meisje dat beschuldigd werd... van godslastering op borgtocht vrijgelaten. Het meisje was opgepakt in de hoofdstad Islamabad. Ze werd ervan beschuldigd dat ze Koranbladzijden zat verbrand... en dat is strafbaar in het islamitische Pakistan. Correspondent Lucas Waagmeester over de redenen voor haar vrijlating.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 De Franse regering zal volgend jaar 10 miljard euro bezuinigen op de overheidsbegroting... en zich houden aan het begrotingstekort van 3 van het BNP. Dat heeft president Hollande vanochtend bij de Franse Rekenkamer bekendgemaakt. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, waarom benadrukt Hollande dat vandaag zo specifiek? Nou, de president heeft gezegd dat Frankrijk het eigenlijk verplicht is aan zijn stand. Het land moet aantonen aan de markten dat het zijn beloftes nakomt. Want alleen op die manier, zegt Hollande, kan Frankrijk uh, zijn schulden tegen lage rentes blijven financieren. Nou, de Franse regering is op dit moment bezig om de begroting op te stellen voor volgend jaar. En uh, ja, het land ziet zich geconfronteerd met tegenvallende groeicijfers. En dus, zegt Hollande, moeten wij het tekort gaan beheersen. De belangrijkste uitdaging, zegt hij, van het land in 30 jaar tijd. Opvallend dat hij die tijdsaamleiding gebruikt, want al sinds de jaren 70... heeft de Franse regering al niet meer een begroting gepresenteerd die in evenwicht was. Dat moet nu dus gaan veranderen. Uh, op zich is die belofte van 3% niet nieuw, maar de toon is anders, uh, lijkt het wel. Ja, dat klopt. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor het tekort. Je ziet ook dat op andere terreinen Hollande zijn verkiezingsbeloftes ja, aan het nuanceren is. En je herinnert je ongetwijfeld nog de belofte van de 75% belastingschijf die die wilde gaan invoeren voor iedereen die meer dan een miljoen euro verdient. Nou, Er blijkt toch net iets anders te gaan zitten als de uitgelekte berichten tenminste kloppen. Uh, voor echtparen geldt dat ze meer dan 2 miljoen euro moeten verdienen. Het geldt alleen voor loon, dus niet voor andere inkomsten. En het zou ook niet gaan gelden voor artiesten of voetballers. Dus uiteindelijk voor een veel kleinere groep dan in de campagne was beloofd. Of het ook allemaal zo gaat, dat moeten we de komende weken afwachten. Maar het lijkt er wel op alsof Hollande de zeilen iets aan het bijstellen is. Correspondent Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot met meer dan 100 Afrikaanse vluchtelingen gezonken. Volgens de Italiaanse kustwacht konden de 56 opvarenden worden gered, onder wie een zwangere vrouw. Vluchtelingen waren vertrokken naar Tunesië en zaten op een 10 meter lange houten vissersboot. De boot is nog niet gevonden. NAVO-vliegtuigen, helikopters en de Italiaanse kustwacht zoeken naar overlevenden. Volgens cijfers van Amnesty International zijn vorig jaar zeker 1500 mensen op weg naar Europa verdronken in de Middellandse Zee.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 Wat heeft die man gedaan? Nou, die man die, uh, die dacht uh, op 18 augustus van... ik heb te veel aan kakkerlakken en daar moet ik vanaf. En hij heeft uiteindelijk het domme besluit genomen, vindt hij ook zelf... om die kakkerlakken daar uh, in de wijk achter te laten. En uh, waarom uh, had hij dat te veel aan kakkerlakken? Had hij er last van? Nou, hij had uh, kakkerlakken en die, die had hij uh, om zijn reptielen te voeden. Ah. Uh, op enig moment had hij daar uh, echt te veel van en hij besloot dat... Uh, Ergens te gaan dumpen. En had hij enig idee wat hij aanrichtte toen hij ze uitzette? Nou, heeft hij heeft in het gesprek wat wij met hem, met hem hebben gehad aangegeven... ...dat hij de gevolgen van zijn daad absoluut niet heeft uh, kunnen overzien. En hij is ook wel geschrokken over de commotie die uh, er is ontstaan. Maar het is wel pas laat uh, uh, dat hij nu opgespoord is. Waarom heeft hij niet uh, zelf eerder aan de bel getrokken? Nou ja... Net wat ik zeg, uh, hij is zo geschrokken van de commotie die is ontstaan, dat hij uh, uiteindelijk heeft besloten om, uh, ja, om zich niet te melden. Uh, alleen wij zijn wel doorgegaan met het onderzoek om hem op te sporen. Met veel mensen gesproken, in de buurt een onderzoek uh, gehouden. En uiteindelijk uh, kwamen wij hem op het spoor en hebben wij uh, woensdag bij hem aangeklopt. Aangebeld om uh, een gesprek te hebben met hem. Hij nou heeft de uh, gemeente veel kosten moeten maken om, om al die kakkerlakken weg te halen. Gaat uh, de gemeente uh, de schade op deze man verhalen? Nou, dat is uiteraard niet aan de politie, maar aan, uh, aan de gemeente. Uh, ik kan u wel vertellen dat uh, de gemeente vandaag een besluit tot bestuursdwang bij hem heeft gegeven. Uh... Overhandigd. En uh, ja, waarschijnlijk gaat de, de gemeente wel onderzoeken of men uh, schade kan verhalen op de man. En, en zelf, uh, qua straf, is daar, uh, gaat u nog uh, kijken of u, uh, wat u met de man gaat doen? Nou, het Openbaar Ministerie gaat bekijken of uh, de man ook straf recht, uh, strafrechtelijk veroordeeld. Uh, sorry, uh, strafrechtelijk Of die vervolgd wordt, in ieder geval. Ja, ja. ja, ja dat ja. wordt uitgezocht eerst. Ja. Oké, okay. de buurt in Etteleur is nu weer vrij. Nou ja, een tijdje geleden gaf de gemeente al aan dat, uh, hè, dat de buurt inderdaad kakkelijk uh, vrij is. En nu er wat meer duidelijkheid is, dan, uh, dan hoop ik ook dat de rust weer wat terug is gekeerd. Want het heeft wel tot uh, flink wat commotie in de wijk uh, gezorgd. En we zijn blij dat het mysterie nu is opgelost eigenlijk. Dank u wel Henk. Snepvangers van de politie Midden- en West-Brabant. Graag gedaan. Sport. De banen van de Hilversumse golfclub, golfclub moet ik denk ik zeggen... is de tweede dag van het KLM open in volle gang. Vanavond weten we hoeveel van de 18 Nederlanders doorgaan naar het weekend. Ragnar Niemeijer, hoe doet Joost Luiten het op dit moment? Ja, laten we het daar even over hebben. Want Luiten heeft zijn tweede ronde afgerond en daar zal het voor hem ook bij blijven. Dat betekent dat hij is uitgeschakeld. Het niet zal gaan redden. Het ziet er naar uit dat spelers op level par, die het parcours die de baan lopen in 70 slagen, dat die wel door zullen gaan. Als je daar boven zit kom je op 73 slagen plus 3. Dat is de ronde die Joost Luiten zojuist een paar minuten geleden heeft, heeft afgerond. Het was geen goede ronde, dat gold eigenlijk ook al voor gisteren. Hij was nu vandaag ook scheef met zijn afslagen, had moeite om uh, ja, recht weg te komen. Dan breng je jezelf in de problemen, want dan kom je op plekken te liggen met je bal waar je het beste niet uh, terecht kan komen. En dat is niet voor het eerst, dat luidt de kut mist hoor. Want in 2006, toen was hij weliswaar nog heel jong, toen lukte het niet. In 2007 was er die prachtige tweede plaats op de Kennemer in Zandvoort. Een jaar later, in 2008, in 2009, lukte het ook al niet. En ja, hij roept zichzelf steeds van tevoren uit als een van de titelkandidaat favorieten zoals je wil. En ja, hij kan dat dan toch niet, uh, niet waarmaken. Dat zal een uh, grote teleurstelling voor hem zijn. De reactie van hem is er uh, nog niet. Ik denk dat hij zo'n beetje nu bij de televisiecamera's uh, zal zijn. Maar dat valt dus nogal tegen. Dat is, dat is jammer. Exit Luiter dus. Een andere Nederlands dan? Hoe doet die het? Nou, kijk bijvoorbeeld even naar Maarten Lafeber. Ik zit op het scorebord te kijken. En ik zie dat op zijn voorlaatste hall hij een birdie heeft gemaakt. Op een par vier maakt hij dan een drie. Heeft hij één slag minder nodig. En dat betekent dat hij het zou kunnen redden. Zojuist stond hij uh, nog wat aan de verkeerde kant van de streep. Maar het zou kunnen dat na februari het weekend wel ingaat. Robert-Jan Derksen zal pas later starten. En kijk je bijvoorbeeld naar mensen die het goed doen... dan kom je bij een Nederlands amateur terecht uit Soest... Daan Huizing, ook veel promotie of veel publiciteit beter om hem geweest... omdat hij op amateurniveau een aantal prachtige overwinningen heeft gehaald... en hij hier toch ook met veel bravoer binnenkwam. heeft uh, een score staan van level par. Een rondje van twee uh, onder de baan, onder het baangemiddelde vandaag. Dat is knap. Het lijkt erop alsof die het dus zal gaan redden. En misschien geldt dat vanmiddag ook wel, maar zij moeten ook nog starten... voor Richard Kind en voor uh, Renier Sexton. En dan de toppers, wie gaat er aan de leiding? Uh, als je kijkt naar het scorebord na 15 hoofd. De man die gisteren daar ook stond. De Engelsman Graeme Storm. 10 slagen onder par. Een goede ronde van de oudwinnaar hier in uh, Hilversum. Uh, Gonzalo Fernandez Castaño. Hij staat op twee uh, slagen achterstand. En dan bijvoorbeeld ook uh, tot slot een hele goede ronde gezien van Nicolas Kolsaerts. De Belgische uh, Ryder Cup debutant binnenkort. Hij uh, staat op vijf slagen onder par. En dat betekent dat hij op een gedeelde derde plaats staat. Maar die gaat zich dus ook melden. Samen met bijvoorbeeld ook uh, de goede Duitse Martin Keimer in de strijd om de prijzen, zoals het er nu in ieder geval... na twee van de vier dagen, twee, ja, anderhalf van de vier dagen, uitziet. Ragnar Niemeijer vanaf de Hilversumse Golfclub. AWB Verkeersinformatie. Kees Wax, hoe is het op de wegen? Het is een uh, typisch vrijdagmiddag, Mark. Uh, druk en dan eigenlijk vroeg druk op een aantal plaatsen die we kennen. Midden-Nederland, bijvoorbeeld de A1 richting Amersfoort... tussen knoop met Eemnes en Bunschoten, vijf kilometer... En tussen Eembrugge en Knoop het Hoevelaken loopt het vast in 4 kilometer. Bij Amsterdam nog altijd de naweeën van wat ongelukken vanochtend... op de A10-ring West tussen de afritten Haarlem en knooppunt Koenplein 2 kilometer. de rond Utrecht op de A28 naar Amersfoort. Het langzaam rijden begint bij Rijnsweert. Het gaat door tot aan Leusden, bij elkaar zo'n 9 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, 5 kilometer bij het knooppunt Valburg. Nog een keer de hoofdpunten. Pakistaans christenmeisje op borgtocht vrij. Prins Harry opnieuw voor het Britse leger in Afghanistan...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe staat Nederland er in 2025 bij? Dat is een vraag die we al de hele week stellen op allerlei terreinen. En vandaag nemen we de zorg onder de loep. En na half twee is er stand.nl. De stelling dan, het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. U weet het, elke dag is er een andere partij hier te gast. Dat doen we vaak met een oud-politicus van zo'n partij. Vandaag is het Hans Wiegel die hier voor de VVD het woord gaat voeren. En vandaag de stelling dus aanpassen aan die partij. Het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. In de verkiezingsdebatten is de zorg een belangrijk thema. Dat gaat dan vaak over de korte termijn. Maar hoe is het met de zorg in pak en beet 2025? Hoe zit het dan met de marktwerking bijvoorbeeld? Lopen de kosten inderdaad uit de hand? Zoals nu wordt gezegd, zijn we straks allemaal mantelzorger... of moeten we juist investeren in zorgprofessionals? Ik praat erover met Marco Trappenburg... als onderzoeker op het gebied van de gezondheidszorg... verbonden aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Dag mevrouw Trappenburg. Goedemiddag. Bijna alle politici zeggen dat er iets moet gebeuren... om de kosten voor de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Is het terecht dat ze die noodklok luiden? Uh, ja, wel een beetje. Als je kijkt naar uh, hoeveel we uitgeven aan zorg... dan geven wij 12% van het binnenlands product daaraan uit. En dat is veel, zowel als je het internationaal vergelijkt... als uh, wanneer je het historisch bekijkt. Er zijn hele tijden geweest dat wij onder de 10% zaten. Dus ja, het is best wel veel. En, en als, je, als we het even naar de, de, de, de personen toerekenen... Uh, is ik een kwart van je salaris, hè? Gaat eraan op aan de zorg. Dat is uh, de schatting, ja. ja. Um, en, en de vraag is, is wordt, dat, uh, wordt dat in de loop van de tijd alleen maar meer? Nou, dat ligt eraan uh, hoe we het verder gaan, uh, gaan inkleden met die zorg. Uh, de, de verwachting van uh, mevrouw Schippers was... dat uh, we steeds meer van ons inkomen kwijt zijn aan zorg... als we uh, ja, voor steeds meer oudere mensen moeten gaan zorgen. En, en daar zit wel iets in natuurlijk. Als er niet iets gebeurt of niet uh, op een bepaalde manier een beetje bijgestuurd wordt... Dan, dan ligt het voor de hand dat het alleen maar hoger zal worden, dat percentage. Dat is even één, dat geld en zo. Maar je hoort, je hoort veel meer horrorscenario's, je hoort ze ook. Is het dat terecht? Nou ja, horrorscenario's, ja... Um ja, waar je, denk ik, uh, gewoon eens reëel naar zou moeten kijken... is waar geven we dat geld aan uit. Uh, en dan blijkt dat we een aantal dingen uh, doen... Waar je, waar je nog eens goed naar zou kunnen kijken. We, we betalen heel erg veel aan onze artsen. Als je het internationaal vergelijkt... dan verdienen uh, vrijgevestigde specialisten hier... Uh, heel veel meer dan in andere landen. Hier is het 5,5 keer een gemiddeld inkomen, als ik de OECD mag geloven. En dat is in andere landen een heel stuk lager. Dus daar zou je uh, heel reëel naar kunnen kijken. Dus die marktwerking waar het dan over gaat, dit is daar een uitvloeisel van? Nou, dit is niet zozeer een uitvloeisel van de marktwerking. Deze hoogartseninkomens hadden wij al voor de marktwerking. Maar het is door de marktwerking ook zeker niet minder geworden. Want? Ja, uh, mensen worden uh, huisartsen zijn door de marktwerking, denk ik, uiteindelijk alleen maar meer gaan verdienen. Want die worden tegenwoordig veel meer dan vroeger per verrichting betaald. Nou, dan heb je als het ware een premie op veel doen. En dan ga je je patiënten nog eens een keer extra terug laten komen. Of nog een extra onderzoekje antameren. Of je nodig ze een hier keer uit. Daar. Nou, bodyscan, dat mag nog niet in Nederland. Maar je kan wel andere vormen van preventie gaan organiseren voor je patiënten. Uh, en dat is misschien voor die patiënten ook nog best wel aardig. Maar uh, voor de zorgkosten als geheel is dat natuurlijk niet, niet gunstig. Mm. Dus uh, u zegt die marktwerking heeft uh, wel degelijk ook, ook nut. Maar uh, op, op, op sommige punten ook niet. Dus partijen die daar een punt van maken, die hebben wel iets in handen? Uh, uh, ja, die, uh, die hebben zeker iets in handen. Die, die marktwerking heeft, uh, voor zover die was ingevoerd om de zorg goedkoper te maken... hebben we eigenlijk geen aanwijzing dat dat gebeurd is. Dus... Uh, voor de, voor de kosten van de zorg hadden we het beslist niet hoeven doen. Dan even naar, want daar, daar hoef je ook niet, uh, Einstein, voor te zijn. Kijk, mensen worden uiteraard over het algemeen ouder. En we krijgen dus, uh, als we dat jaartal even nemen, 2025, hebben we gewoon meer ouderen in de samenleving. Er zijn partijen die, die menen dat uh, mensen uit de instellingen moeten krijgen... en meer moeten uh, laten leunen op mantelzorgers. Is dat een goed idee, vindt u? Nou, dat, daar heb ik mijn twijfels bij. Uh, en, en ik denk dat het goed zou kunnen zijn om toch eens na te gaan denken... over wat we daar nou mee zeggen over onze instellingen. Want daarmee zeg je dus eigenlijk... Ja, de instellingen zijn zo uh, verschrikkelijk duur en zo verschrikkelijk naar. Uh, daar wil je absoluut niet in terechtkomen. Ik denk dat we... Uh, zouden moeten proberen om, om instellingen ook gewoon zo aardig mogelijk te laten zijn. Want er zijn een heleboel mensen die gewoon simpelweg niet thuis verzorgd kunnen worden... omdat er geen uh, familielid beschikbaar is, omdat hun man uh, dood is... hun kinderen ver weg wonen, of ze geen kinderen hebben. En dus die mensen die moeten sowieso uh, toch ergens verzorgd worden. Het idee dat buren dat spontaan op zich gaan nemen als het complexe zorgen is... dat lijkt me echt uh, uitgesloten... En het idee dat iedereen dan het liefst thuis zit om zes keer per dag uh, te worden omgedraaid of gewassen door de thuiszorg vind ik ook een beetje raar. Dus wat je ook zou kunnen doen is uh, instellingen heel veel gezelliger en aardiger en leuker maken... En daar zijn uh, absoluut in Nederland verzorgingshuisdirecteuren uh, die dat proberen. Maar dat hoor je vaak, de menselijke maat moet dan terug. Hè? Dan, dan kan het in zo'n instelling ook uh, leuk zijn natuurlijk. Alleen, we horen de mensen die daar werken vaak uh, mopperen. Die zeggen, ja, ik moet met een stopwoordje ongeveer uh, in de hand uh, door, door, de, door de instelling lopen. Want anders kom ik niet aan mijn uh, taken. Ja. ja, Nou, wat dus een heel goed idee zou zijn, denk ik, is om uh, die stopwatch weg te doen. En mensen de ruimte te geven om, uh, zoals ze zelf willen, uh, voor oude of zieke mensen te zorgen. Uh, en daar zo min mogelijk uh, stopwatch en, en, en dergelijke aan te pas te laten komen. Maar ja, dat kost en, geld. Dat kost tijd, ja, maar dus dat, dat kost geld. Ja, maar dat zou je, en daar, daar is ook wel politiek draagvlak voor... dat zou je misschien kunnen halen uit een bezuiniging... op administratie en toezicht en controle. Want als je kijkt naar de cijfers daarover... dan scoort Nederland echt heel hoog. Wij geven 4% uit van de zorgkosten aan de administratie. En dat is in andere landen aanzienlijk minder... Dus als je daar, en dat hoor je bij veel politieke partijen... als je daar wat in zou gaan snoeien en wat zou kunnen doen aan hoge salarissen... dan zou je misschien uh, een stuk meer mensen in die verzorgingshuizen kunnen laten werken. En je zou ook kunnen proberen om veel meer mensen die daar zitten... voor zover ze daar nog toe in staat zijn, een beetje naar elkaar om te laten kijken. Misschien samen uh, iets te regelen. En als je iets minder... Toezicht hebt en iets minder bijvoorbeeld controle op hygiëne in de keuken, dan kun je ook misschien mensen wat makkelijker zeggen van nou wassen jullie zelf die aardappelen? En, en dus dan kun je proberen om het voor mensen wat leuker te maken in die huizen uh, en tegelijkertijd uh, misschien voor uh, zorgverleners die daar werken wat relaxter. Hmm. Als ik u zo beluister dan, dan pleit u eigenlijk een beetje terug naar wel, wel naar eerder, laat ik het zeggen. Maar ik wil niet gelijk zeggen naar vroeger, maar het mag best wel weer, weer, weer wat meer naar de oude tijden terug. Nou, uh, dat, dat is natuurlijk niet per se een terug naar vroeger. Dat is ook gaan denken over hoe je uh, instellingen aardiger kan maken. En voor een deel zijn instellingen vroeger natuurlijk ook uh, naar geweest. Hè? Dus sommige instellingen waren uh, misschien leuk, uh, mm -hmm. maar, maar er zijn ook horrorverhalen over. Dus het is niet zonder meer een terug naar vroeger. Uh, maar wel een, een soort oproep yeah. uh, voor de mensen die er sowieso in moeten. Is het toch heel naar als iedereen ongeveer als algemeen uitgangspunt heeft. Uh, nou, in ieder geval wil ik niet doodgevonden worden in een inrichting. Want dan hoeft het voor mij niet nee, meer. En als ik naar een verpleeghuis moet, dan wil ik liever gewoon dood. En nou, als, het, als je dat maar vaak genoeg gaat zeggen. En niemand die ook maar enigszins nog uit de voeten kan in zo'n instelling wil. Dan wordt het op een gegeven moment ook waar. He. Dan wordt het ook steeds zwaarder voor de verzorgenden die daar werken. Terwijl als je wat meer een gemengde populatie hebt, met ook mensen die niet zo heel erg ziek zijn. en die nog gewoon wat kunnen doen en ergens van kunnen genieten. dan wordt zo'n instelling ook een veel leefbaarder plaats. Ja. Uh, ik kom zo even bij het terug. Koen van der Steeg, goedemiddag. Goedemiddag. U bent aan de telefoon. U bent een van de oprichters van de website The Caretakers. Uh, op die website worden ideeën geopperd voor innovatie in de zorg. Uh, kunt u eens even kort uitleggen waar uh, die ideeën vandaan komen? Wat zijn dat voor mensen die daarop reageren? Ja, De website De Caretakers is eigenlijk een initiatief ontstaan vanuit uh, twee mensen die zelf uh, langdurig uh, met zorg te maken hebben gehad. Vanuit hun uh, patiëntenverleden. Mekaar uh, gevonden via sociale media. En eigenlijk ideeën hebben uitgewisseld over hoe kunnen we de zorg een beetje leuker, vriendelijker en beter maken voor, uh, voor de patiënten. Maar ook om de mensen om die patiënten heen. Want een heel groot deel van de zorg betreft nou helemaal de mantelzorg. En ook die mensen hebben heel vaak uh, problemen die niet altijd zichtbaar zijn. Maar die wel uh, eigenlijk in kaart moeten worden gebracht. En die wellicht uh, ja, door, door slimmigheid, door, door ideeën, uh, aan vernieuwing toe zijn. Noem eens wat van die ideeën, van die tips. Nou, bijvoorbeeld een idee wat erop is gekomen is een applicatie voor op je mobiele telefoon. Uh, heel vaak zit je bij verschillende artsen in zo'n uh, zo traject. Uh, zelf een revalidatietraject meegemaakt. En dan zit je vaak bij vijf verschillende artsen in de, in de maand. En iedereen vraagt je altijd hoe voelde u zich de afgelopen periode. En voor je het weet moet je allerlei soorten logboeken bijhouden en dossiers bijhouden. En uh, eigenlijk, uh, nou, in het geval van bijvoorbeeld iemand met hersenletsel, uh, uh, is het veel handiger als je met een paar drukken op de knop uh, je gevoel in kan geven. En dat wordt dan automatisch bijgehouden. En eigenlijk heel simpel, uh, less is more zeggen we dan. En het is leuk om het op die manier in te voeren, voor de patiënt is het makkelijker. En het geeft ook een inzicht uh, aan een arts. Levert, was... levert zoiets nou bijvoorbeeld ook nog wat geld op ofzo? dat soort dingen zou geld kunnen opleveren als je het centraal uh, organiseert. Uh, wat we vaak uh, hebben gemerkt uh, als we het over zorginnovatie hebben, is dat er heel veel ideeën leven. Dat er heel veel jonge ondernemers, uh, ook grotere bedrijven, bezig zijn met ideeën te, te lanceren. En dat die heel vaak sterven in schoonheid omdat de organisatie rondom die innovatie vaak minder goed geborgd is. Ja, en, en er worden natuurlijk ook vanuit allerlei andere hoeken wel uh, ideeën op die zorg afge, afgevuurd. Zo van, nou, ik denk hier eens aan. Nou, maar u zegt ook, van, eigenlijk is het heel belangrijk dat het vanuit de patiënten juist komt. Want die hebben er voortdurend mee te maken. Die hebben er mee te maken. En uh, als je de patiënt wat meer ook... Uh, nou, kijk, eens de, de patiënt als een consument. Uh, uh, uh, als je vervolgens wel eens een, een arts aangrijft van... zou je zelf een reis boeken via internet, dan is het vaak volmondig, ja als je vervolgens vraagt, van nou kan ik een afspraak maken uh, online uh, om het spreekbureau te, te verzetten, dan is het vaak wat lastiger. Ja. Um, dat zijn hele simpele dingen die het leven van een patiënt vaak wel heel erg leuk kunnen maken. Of een stuk, een stuk makkelijker kunnen ja. maken. En dat, uh, dat willen wij proberen, wat, uh, dat, dat bewustzijn, wat te, wat ja. te verhogen. U, u, dan... u, noem, u noemde al die app net, maar ik geloof op 30 oktober wordt echt een, een van de eerste concrete, uh, echte grote dingen van, uh, van de caretakers uh, in de uitvoering gebracht. Kunt u Dat is een website ook, wehelpen.nl. Wat is dat precies? Dat klopt. Behelper.nl is eigenlijk een initiatief waar de caretakers nauw bij betrokken is als mede-initiatiefnemer. Het is eigenlijk een samenwerking tussen, tussen nou, patiëntvertegenwoordiging, partijen die zich daarmee hebben gehouden. en uh, grote instituties in Nederland. En het is een, een coöperatief model. Uh, het is een samenwerkingsmodel waar meerdere zorgverzekeraars, een bank, een pensioenfonds... ...en inderdaad burgerbeweging bij betrokken is. En uh, dat maakt het nou zo interessant... ...omdat daarmee zowel aan fundingskant uh, een stevige bodem uh, is gelegd... ...maar ook aan uh, directe toetsing in de praktijk. En uh, dat eigenlijk alle facetten vanaf de start bij elkaar zijn gekomen... ...en dat er eigenlijk geen uh, uh, winstgevende constructie is gekozen... ...maar een coöperatieve kostbesparende constructie. Kijk en wij hopen dus in, uh, eigenlijk een online basisinfrastructuur om sociale netwerken rondom uh, patiënten, vrijwilligers, mantelzorgers te gaan ondersteunen. Zodat uh, de hulpvraag op een eenvoudige manier gesteld kan worden. En eigenlijk daarmee ook uh, het hulpaanbod uh, bij elkaar gebracht kan worden. Ja, ja. In wijken en buurten vooral. 30 oktober gaat hij online, wehelpen.nl. Eh, dank dat u even naar de telefoon kwam, Koen van der Steeg, een van de oprichters van de Caretakers. En ik praat nog even door met Margo Trappenburg. Um, mevrouw Trappenburg, u, u, dit, is, dit zijn mondige patiënten... Hè, die dus zelf meedenken over van hoe kan het anders. Um, u zegt eigenlijk van, nou, dat mag wel iets minder, die patiënten. Nou, dat mag wel iets minder, dat klinkt dan gelijk weer negatief. Nee, <lacht> dit, dit soort initiatieven om vanuit patiënten uh, te gaan denken... bij het organiseren van de zorg is op zichzelf natuurlijk een heel goed idee... Uh, zeker met van die dingen als we gaan een, een app maken... zodat je één keer kan invullen hoe je je voelt... en dat gelijk vijf uh, zorgverleners die bij jou betrokken zijn... Uh, dan weten waar ze aan toe zijn. Dat lijkt me alleen maar tijdbesparend. Of het altijd geldbesparend is, vind ik heel erg de vraag. Uh, want als, als je per e-mail consulten uh, kunt verzetten... en zo dat, dat is uh, op zichzelf een heel goed idee en patiëntvriendelijk. Uh, maar dat levert voor de zorg natuurlijk netto niet zo heel veel op. Mm. Maar u zegt, uh, u zegt ook van we moeten eigenlijk wat meer... Uh, van de expertise van de arts uitgaan. En, en nu is het natuurlijk toch zo dat mensen. inderdaad op allerlei plekken. toch proberen uh, hun verhaal te krijgen. En ja, uiteindelijk kost dat ook geld. want die moet allemaal weer uh, mee in dat, hele, in dat hele verhaal. Ja, nou, waar ik wel eens, uh, tegen uh, geageerd heb. is uh, het idee dat je mensen tot consument uh, gaat opvoeden. en dat dat dan uh, kostenbesparend werkt. Dat, dat werkt alleen maar als het echt mensen hun eigen portemonnee is. En dat is niet zo in de zorg. Het gaat in de zorg om voor het, voor het heel grote deel uh, collectief gefinancierd uh, ja, belasting en premiegeld. Uh, dus als je mensen uh, dan zegt van nou, je mag gewoon lekker doen uh, waar jij uh, behoefte aan hebt en dergelijke, dat, dat geeft een verkeerd signaal af. Om voorbeeld te geven, de reden waarom de zorgkosten uh, voor 2000 uh, zo netjes binnen de perken bleven, was ook omdat wij ons lieten opvoeden door onze strenge huisartsen. Uh, die over het algemeen mensen uitlegden van, nou, dit, waarschijnlijk is dit niks. Het gaat waarschijnlijk vanzelf over, gaat u rustig naar huis. En die zich niet uh, door patiënten dan lieten ompraten van... ja, maar ik wil verwezen worden naar het ziekenhuis en ik wil een foto van. En ik wil Want ik heb op internet dat. gezien dat of dat of dat. Ja, precies. Ja. Ja. Dus, dus uh, iets van deze, uh, ja, uh, ouderwetse... Laten we zeggen, ja. ouderwetse patiëntenrol. Eh, van je laat je iets ook vertellen door een zorgverlener. En je laat je ook geruststellen. En je, je bent niet heel erg van: ik moet op mijn strepen staan, want ik, eh, ik ben een mondige consument. En ik moet hebben wat ik heb. En ik wil het nu hebben. En die, die houding is, is niet alleen maar goed. Mm. Nee, goed, het is wel zo dat we in 2012 leven... en, en uh, soms zijn dingen ook gewoon een feit natuurlijk... en dat mensen inderdaad mondig geworden en om zich heen kijken... en kritische uh, dingen volgen. En ja, of we, dat, of we dat zo snel kunnen veranderen, weet ik ook eigenlijk niet. Ik dank u in ieder geval voor het meepraten over dit onderwerp. maar Margot Trappenburg, onderzoeker op het gebied van gezondheidszorg... verbonden aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Zometeen is er Stand.nl met Hans Wiegel. vvd erelid is hij volgens mij nog altijd in ieder geval uh, een uh, grote man binnen die partij. En we gaan praten over de stelling... het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. Eerst nu het laatste nieuws, hier is Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa is een boot... met meer dan 100 Afrikaanse vluchtelingen gezonken. Volgens de Italiaanse kustwacht konden 56 opvarenden worden gered. De vluchtelingen waren vertrokken uit Tunesië... en zaten op een houten vissersboot. NAVO-vliegtuigen, helikopters en de Italiaanse kustwacht... zoeken naar mogelijke overlevenden. In Lunter op de Veluwe is gisteravond een automobilist een snelheidscontrole gepasseerd terwijl hij 176 kilometer reed waar 60 is toegestaan. De automobilist die 116 kilometer per uur te hard reed kwam even later over dezelfde weg terugrijden met een snelheid van 112 kilometer. Grove snelheidsovertredingen kunnen leiden tot een rijontzegging en een fikse boete. De Britse prins Harry is in Afghanistan aangekomen voor een tweede periode als militair. Dat heeft het Britse ministerie van Defensie gemeld. Prins Harry zal vier maanden dienen als piloot van een Apache-helikopter. Hij kwam recentelijk in opspraak door foto's waarop hij naakt met blote meisjes danst in Las Vegas. Spanje zal volgend weekend een steunverzoek indienen bij de Europese Unie... verwacht zakenbank Goldman Sachs. Nu de Europese Centrale Bank zijn plannen bekend heeft gemaakt... voor het opkopen van staatsleningen... is de weg vrij voor Spanje om officieel om hulp te vragen. En de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën... volgende week is daar een logisch moment voor. Al dus de zakenbank. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. heeft geeft een Goede 30 kilometer file. De A1, Amsterdam-Amersfoort, 6 kilometer tussen knoppen mes en Bunschoten... Verder richting Amersfoort loopt het dan weer vast... tussen Eembrugge en Knoopend Hoevelaken. Aan de westkant van Amsterdam op de A10... tussen de afrit Haarlem en Knoopend Koenplein 3 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os... 5 kilometer tussen Heteren en Knoopend Valburg. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg. In de aanloop naar de verkiezingen praten we met prominenten over hun partij. En vandaag is mijn gast Hans Wiegel. Hij is uh, oud-minister, oud-VVD-voorman natuurlijk en erelid van die partij. En we gaan het dus hebben over de VVD. En die partij wil graag verder met een tweede kabinet Rutte. En wat we moeten doen, is heel kritisch kijken naar de overheid. Het kabinet waar ik leiding aan geef, is begonnen met minder ministeries, minder ministers. We zijn begonnen in eigen vlees te snijden. En dan moeten we weer doorgaan. Vijf dagen voor de verkiezingen is VVD-leider Mark Rutte... het mikpunt geworden van de PvdA en de SP. Dus links, zullen we maar zeggen. De PvdA verwijt de VVD... dat die partij alleen maar aan de rijkste 10% van Nederland denkt. En de SP-leider Roemer noemde Rutte in het debat gisteren harteloos. Wordt Nederland er echt beter van wanneer de VVD de grootste blijft... of kijkt de VVD te veel naar de cijfers en de centen... en te weinig naar de mensen in de samenleving? Ik praat erover met Hans Wiegel, dus VVD-prominent. Dag meneer Wiegel. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd in standpunt.nl met drie keuzes. Daar mag jullie een ja of nee op zeggen. En dan straks aan de hand van die stelling gaan we natuurlijk uitgebreid verder praten... over alles wat er nu zo rond die VVD te melden is. Hier komen die keuzes. Rutte is de beste politicus in de Tweede Kamer. Nou, hij is nu minister, dus hij zit niet in de Tweede Kamer. Nee, nou, je hebt er gelijk in, ja. Nou, die stellen komt gewoon helemaal niet. Betere Ruud... voorbereider voortaan. Neem maar niet kwalijk. Ik, eh, ik, ik hoor hier zojuist op mijn oortje dat uh, deze keuze is aangepast. Rutte is de beste politicus op dit moment. Uh, nee, dat zou ik niet uh, durven zeggen. Hij hoort tot uh, de betere, om het zo maar eens te zeggen. Maar uh, ja, de verschillen natuurlijk tussen de toplieden zijn natuurlijk kwalitatief beperkt. Dus ik ga geen partijpropaganda bedrijven. Ik kan u niet verleiden tot alleen maar een ja of nee. Dan uh, de VVD. Kan gewoon nog een keer met de PVV regeren? Dat kan uh, inderdaad. Uh, het ligt niet erg voor de hand. Hè. De, uh, iedereen weet dat uh, Wilders is opgestapt. Uh, maar het kan ook best zo zijn dat die PVV een veel betere aardslag nog maakt... dan uit de peilingen blijkt. Dat is eerder gebeurd. Dus we wachten dat rustig af. En nu de laatste, en dan wil ik nog echt een jaar of nee horen... ik ben nog steeds de beste premier die Nederland nooit heeft gehad. Nou, dat is absoluut waar. Oké. Okay. Dan de stelling. Dan gaan we Goeie zo... vraag was dat, die laatste. Dat is mooi, hè? Goeie stelling. Ja, ja perfect. Uh, dan de echte stelling, en dat vraag ik ook even aan onze luisteraars om daarop te reageren. Het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt, meneer Wiegel. Eens of oneens? Nou, dat vind ik wel, ja. Maar je kunt ook wel even uitleggen waarom. Eens dus. Ja, waarom? Nou ja, dat vroeg je me niet, maar ik wil het zeker doen. Kijk eens, als we, er stond laatst een paar dagen geleden... een prachtig verhaal in de krant. Internationaal onderzoek, volgens mij Davos, Waaruit blijkt dat de Nederlandse concurrentiepositie... in de wereld aanzienlijk is verbeterd. Dat we zelfs in de wereld nu op de vijfde plaats staan. Nou, dat zegt iets over de kwaliteit van ons bedrijfsleven. Maar het zegt toch ook iets over zeg maar het beleid zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd. En die lijn moeten we verder gaan. Willen we willen bezorgen zorgen dat er in de toekomst voldoende banen zijn voor de kinderen. En dat er voldoende welvaart is om af en toe ook weer eens de teugel te kunnen laten vieren. Daar heb je natuurlijk een hele sterke economie voor nodig. En dat beleid van de VVD, dat is zo gek nog niet. Met welke partij zou dat het beste kunnen dan straks in de regering? Nou, de minister president heeft uh, gezegd, graag met het CDA verder. Nou, dat sprak mij aan, want ik heb als VVD-leider in de tijd jarenlang met het CDA samengewerkt. U weet nog wel, dat kabinet onder leiding daarvan de heer Van Acht. Er ja. is natuurlijk wel één verschil. Hè? Het CDA was toen heel machtig en is dus nu veel kleiner. Dus uh, alleen met uh, het CDA zullen we zal de VVD geen meerderheid halen. En wie zou dan, wie zou... Maar ik vind wie zou... zeker. Nou, misschien, ik wil eigenlijk nog een klein zinnetje over het CDA zeggen. Uh, de partij is een beetje weggespeeld. Hè. Meneer Buma wordt een beetje weggedrukt. Maar ik vind hem een van de beste politici. Hij is een beetje Britse politicus. Ook iemand met relativeringsvermogen. Met humor. En ik uh, gun mijn oude vrienden van het CDA dat ze een uh, goede uitslag boeken. U gaat op Buma stemmen, begrijp ik, 12 september? Nee, ik stem op nummer 1 van lijst 1. Dat is, uh, Mark... dat, is vroeger, dat is heel uniek natuurlijk, want ja. vroeger was de VVD op zijn best lijst drie. Hè? Drie meestal, ja. ja. ja. Uh, maar goed, u gaat op Rutte stemmen, maar goed, Buma zou, zou erbij moeten. En dan moet er dus nog een, een derde bij, want als we even uitgaan... van de huidige peilingscijfers, dan, dan redden die twee het ja. niet natuurlijk. Nou, dat hebt u heel helder gezien. En dat zou dus de PVV kunnen zijn, wat u betreft? Ja, maar weet u, uh, ik begrijp alle vragen natuurlijk wel. Maar uh, de politici hebben zich uh, allemaal zo opgesteld... dat niemand een andere club praktisch uitsluit, een paar uitzonderingen. En ik dacht dat de Rutte geen enkele partij heeft uh, uitgesloten. De meeste partijen zitten op diezelfde lijn. Dus mijn koers is heel eenvoudig. Alle lollige vragen over de coalitie... die worden wat mij betreft pas beantwoord... als uh, de verkiezingsuitslag bekend is. Nou ja, het grappige is natuurlijk wel te zien... dat die lijsttrekkers daar zelf inderdaad aan meedoen. Hè, die, die, die toch wel een beetje een, een richting aangeven. Rutte heeft dat zelf ook gedaan. Die zegt eigenlijk van... Uh, nou ja, ik, ik, ik zou het liefst inderdaad met het CDA willen... Minder snel met links, of in ieder geval paars, of is ook heel ver weg, heeft hij gezegd. Um, ja. Is dat verstandig nou, dan eigenlijk? Daar blijft er natuurlijk niet veel over. Nee. Maar volgens mij moet de lijn uh, gewoon zijn, uh, voor elke partij trouwens... Uh, probeer er zelf zo goed mogelijk uit te komen. Zorg dat je de deuren niet naar anderen dichtgooit... Uh, zorg er ook voor dat je geen dingen zegt die je alleen maar tegen je worden gebruikt. En dan zien we wel weer verder... dit is toch een andere tijd dan uh, de tijd die ik heb meegemaakt. Toen stond de VVD en trouwens ook de Partij van de Arbeid op het standpunt... dat we per se niet met elkaar wilden gaan regeren. Dan houden ik, om het zomaar eens te formuleren. Uh -huh. En mijn verder voorganger, professor Oud, zat ook altijd op uh, die lijn. En nu wordt dat dus niet meer gezegd. En de reden is heel eenvoudig. Uh, de grote partijen zijn veel kleiner... Dus uh, iedereen moet een beetje rondkijken uh, naar het antwoord op de nou, vraag... kunnen we wel een meerderheidskabinet maken straks? En u, u bent volgens mij ook wel iemand die zegt van... Uh, misschien moet we gewoon eens naar een zakenkabinet. Ja, ik, uh, dat kan, maar ik heb uh, veel eerder gepleit toen ik de aanvoerder van mijn partij was voor een nationaal kabinet... En daar werd ik toen ontzettend weggelachen door iedereen, door die andere partijen. Want die dachten, hoe komt die vent met dat onzinnige idee? Maar je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat in deze tijd, hè, want die is toch niet eenvoudig. Ook uh, zeg maar, kijk naar de hele Europese ontwikkeling. Gelukkig heeft de president van de Europese Bank een paar verstandige dingen gezegd. Dus de beurs reageert meteen uh, positief, dus dat is een heel goed punt. Uh, maar ja, uh, de economische situatie is... Slechter dan een tijdje terug, is gelukkig voor Nederland nog steeds heel erg goed. Maar dan moeten partijen zich misschien ook ja, meer coöperatief ten opzichte van elkaar opstellen. Dus mm. dat oude idee van het nationale kabinet, dat is misschien nu nog zinniger dan vroeger. Ja. Even naar de persoon Rutte, hè? want u bent fan van hem wel, denk ik. Um, hij wil natuurlijk de, de premiersbonus gaan incasseren. Um, heeft hij zich ook genoeg als staatsman opgesteld, vindt u, de afgelopen periode? Nou, hij heeft zich wel opgesteld als minister-president... en dat moet je natuurlijk ook, die functie natuurlijk, doen. En dat belemmert je als je die functie hebt natuurlijk ook... om echt alleen maar partijpolitiek bezig te zijn. Dus dat is altijd lastig. Nou ja, dat puntje uh, van Europa bijvoorbeeld, dat is hem natuurlijk wel verweten. Dat hij op dat moment, de ene moment stond hij even met de pet van minister-president... en op dat moment dan stond hij als VVD-leider... Ja, maar dit vind ik nou net een punt, u had veel moeilijke vragen aan mij moeten stellen. Uh, net een punt waarop de, de heer Rutte het wel goed heeft gedaan. Want het is enorm natuurlijk richting hem getoeterd. Uh, nadat hij zijn standpunt had bekendgemaakt. En dat is alleen maar partijpolitiek, he, dat getoeterd. Maar op dezelfde dag van de uitspraak van de heer Rutte... zei ook uh, de Duitse minister van Financiën precies hetzelfde. Ja. En zei zelfs de Franse president, die een socialist is, die zat ook op die lijn. Van geen extra pakketten maatregelen. Iedereen en die landen die in moeilijkheden zitten... die moeten ervoor zorgen dat ze hun hervormingen doorzetten. Dus eh, eigenlijk is het... Was het is het beste bewijs van de juistheid van de stelling van de heer Rutte. Het feit dat uh, bijvoorbeeld de socialistische president in Frankrijk... en de Duitse minister van Financiën precies hetzelfde zeiden. Ja. Uh, dan, dan even, want de, de campagne begon met uh, die debatten... en toen kwam Rutte er een beetje vervelend uit... in de zin van dat hij zou dan hebben gelogen, werd gezegd. Maar goed, uiteindelijk heeft hij... De cijfers zijn anders geïnterpreteerd, dat werd ook op de website van de VVD werd dat, werd dat rechtgezet. Uh, maar goed, je merkt nu ook dat die andere partijen daar voortdurend nog steeds gebruik van maken. Ja, natuurlijk. Uh, dat is ook logisch. Hè. Men ziet dat er ergens een gat gegraven kan worden en hoopt degene die een bepaalde opmerking heeft gemaakt met een grote vaart in dat, uh, in dat gat te gooien. Uh, zoals je toen ook hebt gezien toen de heer Rutte de heer Roemer aanviel he, met dat eigen risico... dat was ook een beetje langs de rand van de waarheid... maar hij zei formeel de juiste dingen. Mm -hmm. Toen was meneer Roemer ineens stupef, die stond er groggy... Uh, te kijken. En vervolgens kost hem dat drie, vier zetels. Dus uh, ja, dit is een, uh, een, een moeilijke tijd voor oh. de politici. Hè? Dus is ook misschien ook een beetje boer raken. En dan raak je een beetje minder helder. En dan word je een beetje kribbig. Dus uh, dit, is, dit zijn levensgevaarlijke dagen. U hebt volgens mij wel gezegd dat Rutte mee heeft gedaan in dat uh, ja, dat wordt dan het Koundouz-akkoord genoemd of het Lenteakkoord. Dat is niet zo handig geweest. Nou, daar heeft de VVD aan meegedaan, hè? En mijn lijn ja, ja. was, uh, voordat Koendersakkoord deze, toen heeft dus, toen uh, meneer Wilders uh, opstapte, heeft het kabinet van CDA en VVD de, het uh, de aftreden aangeboden. De portefeuilles ter beschikking gesteld. Maar dat was staatsrechtelijk helemaal niet nodig geweest. Het kabinet had gewoon als minderheidskabinet uh, kunnen blijven zitten. Had zelf de begroting kunnen maken. Uh, dus daar, op dat moment uh, was, uh, was ik van de staatsrechtelijk en staatkundig... van een andere opvatting dan, uh, dan de heer Rutte. Nou, toen, dat is niet gebeurd, dus die andere partijen als D66 en uh, GroenLinks en de christenen... die zijn in dat gat gesprongen hè, toen het kabinet het ontslag uh, aanbood. En die hebben toen dat uh, ja in elkaar getimmeld. En de Partij van de Arbeid, onder leiding van de heer Samson... die stond er een beetje boos en verdrietig bij te kijken. En die is toen toch een beetje voor zijn verantwoordelijkheid weggelopen. Dus ik vond de zet toen ja, of onder of leiding... Of hij had gewoon geen ja. goed plan, wat er lag. Dat kan toch ook? Ja, het was een mix, maar hij heeft gewoon niet meegepraat. En ik vond dus met name, het zal ongetwijfeld allemaal onder leiding van de heer Pechtels zijn gebeurd, D66 toen, dat, dat start maken met dat koen akkoord En dat was politiek een hele slimme zet van, uh, uh, van de aanvoerder van D66. Nou, wat, wat vindt u van de hele, volgt u alle debatten eigenlijk? Of? Nou, dat is niet vol te houden voor normaal mensen. Het is Zeker die veel, debatten, he? soms duren du du du ze tot over twaalf. Nou, een normale mens die ligt dan met zijn vrouw of zijn vriendin of zijn vriend of weet ik veel wie in bed. Of leest een boek nog. Uh, dus ik, ik kijk niet tot midden in de nacht. en Kijk, er wordt ook niks nieuws meer geboden. Hè? En uh, het, is ook, het zijn ook eigenlijk geen debatten. Hè? Vroeger had je van die debatten, ik wilde niet het verleden ophemelen, maar dan, bijvoorbeeld dan debatteerde ik met Den Uil ja. voor, voor een grote zaal. Duizenden mensen, televisie mm -hmm. aanwezig, uh, dan debatteer je een uur met z'n tweeën. Ja, dan kun je echt gedachten wisselen. Maar nu moet je in 45 seconden zeggen wat je van de volksgezondheid vindt. Nou, wat gebeurt er dus? Dat kun je ook aan die mensen zien. Die draaien een uh, ingestudeerde les af. Heeft met debatteren helemaal niks te maken. Maar, en ik eh, weet niet, hebt u dat carré-debat gevolgd? Heb ik gezien, ja. ja. Nou, daar was ook zo'n vrouw, zo'n interviewster. Die sprak heel erg langzaam. Petra Grijzen. En die vroeg dan, best. En die vroeg dan elke keer, wat is uw breekpunt? En wat is uw breekpunt? Nou, dat heeft natuurlijk ook niks met debatteren te maken. Nee. Goed, nou, ik hoorde dus vakmatig vond ik het eh, niet mijn kop thee. Even, even, ik ga nog even een paar reacties voorlezen van mensen die hebben gereageerd op die uh, stelling die de hele ochtend op onze site uh, staat. Uh, iemand zegt hier: Ik ben het oneens met de stelling. Deze Rijke Luistpartij is een ramp voor Nederland. De tweedeling en het tegen elkaar opzetten en uitspelen van bevolkingsgroepen zal nog meer toenemen. Reactie. Oh, nou ja, die uh, meneer die zal niet op de VVD stemmen, maar misschien is het toch goed, ik weet niet wat hij wel doet, <coughs> dat ik nog eens tegen hem zeg dat ik de opening heb gemaakt naar mogelijke samenwerking tussen VVD en SP. Dat weet ja. de leiding van de ja. SP ook. Zou dat dus landelijk ik, ook kunnen? Want u hebt dat in Brabant inderdaad gedaan, hè? Nou, landelijk zal dat natuurlijk moeilijker zijn, maar bijvoorbeeld de heer Rutte heeft gezegd de kans dat zoiets gebeurt is 20%. Dat vind ik een mooie schatting. Hè? Dus niet de helft. En ik ben ervan overtuigd, als dat kan, gebeurt straks nooit hoor in het begin van de kabinetsformatie. Maar als het een hele tijd gaat duren, nou, dan weet je toch nooit wat er gebeurt. Dus dat kan maar zo gebeuren. Uh, ja, dus misschien is die meneer daar toch enige mate mee gerustgesteld. Hier nou, zegt nog iemand: Rut heeft in de vorige regeringsperiode, dus de afgelopen regeringsperiode, laten zien niet regeringswaardig te zijn. Dat bent u niet met hem eens. Nou ja, dat is ook zo'n tekst waar je niks meer kunt. Uh, hij is een, uh, een uh, goed minister president geweest. Helaas voor hem natuurlijk te kort. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt hoe hij zich in het Europese circuit heeft uh, gemanifesteerd. Ik denk dat hij daar gerespecteerd is. En als je kijkt hoe hij de debat in de Tweede Kamer heeft gedaan. ook Eigenlijk altijd heel ontspannen en ook vriendelijk tegen iedereen. En dus uh, er was eigenlijk niks mis mee met uh, premier Rutte. We gaan meneer Wiegel even naar de luishuis En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties nog ja. even door te nemen. 40-60. Dat is de stand tot nu toe. Bijna 1800 mensen gestemd, dat is best veel. Het is goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. Dus eens in de minderheid op dit moment. 60% is het ermee oneens met die stelling. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ik spreek met Nijenhuis uit Den Haag. Ik vind de VVD de meest agiswaarde partij van, in Nederland van na de oorlog. Het is werkelijk verschrikkelijk wat die mensen hebben gepresteerd. Maar waarom? Eerst al met die import tegen de gastarbeiders, die ellende, de Turken, de Marokkanen. Dat is al in het verleden, maar uh, daar hebben we nauwelijks de gevolgen van. En dan het, de laat, het laatste uh, punt, uh, een paar jaar geleden, de invoering van het uh, zorgstelsel. Het nieuwe mm. zorgstelsel. Dat de rijken heel veel premie betalen als de mensen met minimumloon. Mm. Dat heeft de VVD ingevoerd, namelijk via meneer voor. Dat vindt u niet goed, inderdaad. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Dag Jurgen en meneer Wichel met René Pijnenburg uit Rosmalen. Goedemiddag. Uh, ik, ben, ik ben het eens met de stelling, uh, onder wel volgende reden, zojuist genoemd door de heer Wiechel, dat hij uh, als je echt premier wil zijn en waardig geloofwaardig wil overkopen, dan had uh, Samson meegedaan met het koenders en dat heeft hij niet gedaan. Uh, meneer Wichol heeft wel eens de uitspraak gedaan van Sinterklaas zit daar en toen wees hij naar Den Uyl. Ja. Ik zou er een ander aan toe willen voegen. Uh, Robin Hood zit daar. Ik bedoel, Samson pretendeert uh, uh, dat hij uh, het geld wil halen bij de 10% Rijken. En daarmee uh, tegen iedereen wil zeggen, kijk mij het geld ophalen. Maar da met dat beetje geld los je de crisis niet op waar nee. we in zitten. Ik vind het een beetje een nieuwe versie van Robin Hood. Ja, duidelijk. En, ja, en, en hij acteert ook een uh, premier. Dus, uh... Goed, da dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, dag, met Jugo Perry. Um, ik uh, heb goed naar meneer Wiegel geluisterd. Het is altijd heerlijk om naar te luisteren, trouwens. En hij heeft meneer Rutte eigenlijk uh, nou, niet zo um, geprezen. Oh. Hij heeft onder andere gezegd dat dat hele uh, aftreden niet nodig was geweest. Dat betekent dat meneer Rutte ook zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft... want hij heeft niet zijn karwei afgemaakt voor zover als dat kon. Dat is één. En ten tweede heeft meneer Wiegel net gezegd... dat je moet geen dingen zeggen die je achterna gedragen kunnen worden. En gisteren heb ik even gekeken naar meneer Rutte... en dat ging over de mensen in de sociale werkplaatsen. Die moesten een baan zoeken, een baan vinden... En hij wist wel bijna voor ze, namelijk ze konden altijd nog vakken vullen bij Albert Heijn. Hmm. Alleen Albert Heijn neemt tegenwoordig kinderen aan tot 16 of zo, want alle andere mensen zijn te duur, dus die mensen ook. Dus, die, die plekken zijn en, al bezet, zegt u. Dus dat is eigenlijk, dat had de fact afdeling had dat even moeten controleren. Ja, en dat weet toch elk kind? Ja. Ik bedoel, iedereen die kinderen heeft in een bepaalde leeftijd weet, dat houdt heel snel op, dan ben je al te duur. En je kunt het lezen in de kranten en dergelijke, ja, ja, ja. dus dat is een, gewoon ontzettend Goed. slecht. Uh, qua, ja. qua mentaliteit, wat Rutte dan doet. Okay. Nou, en de... er is één meneer die zei net, eigen, eigenlijk zei hij, en dat is ook zo, VVD is een prima voor partij voor de mensen die het al heel goed hebben. Gun het ze ook van harte, maar voor hmm. alle andere mensen okay. in Nederland nou, is het niet zo fijn. Dank u wel, mevrouw Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling. Ik hoop dat de VVD de grootste partij wordt. Ik vind ook Rutte een goed politicus. Ik denk wel last dat hij last heeft van een zeer succesvolle frame van de Partij van de Arbeid. Namelijk, nou doet u het weer. Ik kan me voorstellen dat dat uit de koker komt van Kirsten Verdel. Die zeer erg thuis in de Amerikaanse politiek en die kopieert die Reagan. En dat blijft plakken. Maar ik vind dus de VVD een goede partij. Uh, er is maar één VVD. Daar tegenover zat een blok van PvdA, SP, GroenLinks. Dus wat dat betreft... Denk ik dat een, een gezonde rechtse partij in belang is van de Nederlandse politiek? Want er staan verschillende linkse partijen tegenover. Kan, kan het en, samen met links ook, vindt u? Bijvoorbeeld met SP of, uh, of misschien met de P van de A? Nou, SP en VVD geven zelf aan die dans niet te willen. De VVD, in ieder geval bij Monden van Rutte geeft aan het CDA te prefereren. Het zal waarschijnlijk in de praktijk toch wel uitlopen op een die van de samenwerking. VVD, P van de A, maar voor eigen publiek. Doen ze nog even alsof ze daar geen zin in hebben. Nog mm even -hmm. inhoudelijk. Ik vind de VVD ook goede punten hebben in de zaken de euro. Rutte die is helemaal niet vaagdag. Hij stelt zich goed op. Hij zegt: leg de nadruk daar waar hij hoort, namelijk bij de landen die ontvangen, de zuidelijke landen. Die moeten hun uiterste best doen voor het redden van de euro. Niet wij. Daarom geen nieuwe, geen nieuwe ja. reddingsronde ja. uitstekend. En bovendien de VVD is de banen dat is niet alleen goed voor heel Nederland, maar ook de beste manier van armoedebestrijding. Ja, ja. De VVD is niet als sociaal, ja. maar de beste vorm van armoedebestrijding is een baan. En daar kun je het beste voor trekken bij ja. de VVD. Allemaal goede punten. Nou, dank, dank u wel. U hebt het programma goed gelezen in ieder geval. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Ben Lassers, Amsterdam. Eh, alsjeblieft, zeg wat, alsjeblieft, VVD niet opnieuw in de regering komen... We hebben er zo'n afbraakzaak van gemaakt, het, het, het vorige kabinet. Ik, je kan ook merken dat die gezondheidszorg erg erg, er, er bezuinigd is... ook op de gc, want de heer Wiegel is een beetje in de war... en anders had hij wat geholpen kunnen worden... De VVD als grootste partij in de regering. Nee, alsjeblieft. Hè. De VVD vergelijk ik een klein beetje met die Philips-toren die pas geprobeerd hebben om dat af te breken. Er bleef een deel van... Hij ging helemaal naar beneden toe, nou. op een klein deel na. En dat slot, dat was dus het kunduz En dat werd met de hand gesloopt. Dus alles was helemaal stuk. Goed. Dit was het vorige kabinet. Laat alsjeblieft er een heel andere regering komen... Dan ja, mag meneer Wiegel mag helemaal zich terugtrekken met een lekker sigaartje. Ja, nou, dat hij doet, doet hij sowieso ook. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Meneer, goeiemiddag. Ik ben het ineens volledig eens met de stelling. Omdat ik vind dat de heer Rutte met zijn team behalve de anderen... dan uh, redelijk goed hebben gedaan om de, uh, de crisis te, uh, toch hoe dan ook te omzeilen. En iedereen te eten, iedereen lacht, iedereen is lekker. Dus waarom zou meneer Rutte niet terug kunnen komen? Het enige probleem vind ik dat waarschijnlijk de heer De Jager niet zal terugkomen... maar ik hoop dat hij ook meedoet met het nieuwe team. Goed. Nou, u bent fan van dit uh, huidige kabinet. Uh, overduidelijk, dank u wel. Zullen we nog eentje doen? Dat bent u. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Dirk boven Smeelde. Nee, ik hoop toch niet dat de VVD de grootste wordt. Want we hebben nou toch heel veel ellende al gehoord van een aantal sprekers. Neem nou ook dat cadeautje voor de werkende, de hardwerkende Nederlander... zoals dat dan altijd zo mooi heet. 1000 euro. Alsof er geen hardwerkende vrijwilligers zijn. Of alsof er geen hardwerkende mensen zijn die niet meer kunnen werken... of die geen werk kunnen krijgen. Ja. Iedereen moet een baan hebben, maar ze zijn er nog niet. Nou, dat is toch een, ook weer zo'n afschuwelijk punt van de nou, VVD. Goed. Je hoort het aan de stem van de mensen die ervoor zijn dat zij het heel goed hebben. Het is inderdaad een partij voor de hebbers. Dank u wel voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen. Ik ga snel terug naar Hans Wiegel, die heeft meegeluisterd. oud-partijleider natuurlijk van de VVD is minister geweest voor die partij en uh, erelid. Uh, meneer Wiegel, uh, dat zijn zo wat reacties... Ja, nou een aantal mensen uh, moeten eigenlijk niks van de VVD hebben. Nou, dat was vroeger ook zo. Maar zeggen dat komt niet. Nee, en dat, uh, ik begrijp het ook wel. Want ja, de VVD is een herkenbare partij. Daar kan je het echt mee eens zijn of echt niet. Dus dat, is, dat respecteer ik ook dat mensen wat anders vinden. Ik vond het eigenlijk heel opmerkelijk dat uh, 40% uh, van uh, het panel zegt van ja, het is goed voor Nederland als Nederland als de VVD de grootste partij wordt. Nou, als die 40% allemaal op de VVD zou stemmen, dan heeft de VVD, krijgt zo'n 60 zetels in de Tweede Kamer. Dus dat zou <laughs> fantastisch wezen. En ik wil nog één ding ook zeggen. Dat is net de naam van de minister De Jager genoemd, die ja. niet op de lijst van het CDA staat. Maar je hoeft niet op een lijst van een partij te staan om toch minister te kunnen blijven. En het team van Rutte en de Jager, ik heb veel respect voor de Jager... dat team is een goed team. Dat de premier en de minister van Financiën duidelijk gezamenlijk... het beleid voeren is uitstekend. En onze naam in Europa is uitstekend. En natuurlijk gaan sommige dingen wel eens een keertje mis... maar als je kijkt naar de welvaartspositie in Nederland... is die veel en veel beter dan van de meeste andere... Uh, Europese landen. Wilt u nog één klein toevoegingszinnetje van mij hebben, of niet? Nou, graag. Er was ook een meneer die is uh, tegen de VVD. Die zei, ja, die VVD heeft die gastarbeiders naar Nederland gehaald. Ja. Nou, dat is absoluut niet waar. Want dat is al uh, begonnen in het eind van de 50 jaar. Dat is wel lang geleden, hè. toen was de oude heer Drees nog aan het bewind. En waarom zijn die gastarbeiders naar Nederland gehaald? Omdat de Nederlanders zelf geen zin hadden... Om bepaald onaangenaam werk te verrichten. Ja. Ja. En de fabrieken moesten toch draaien. Dus daardoor is het gebeurd. En eh, daar kan je wel zeggen, dat heeft de VVD gedaan. En onder dat, ook dat woord gast daarbij, het dus heeft een negatieve klank. Dat vind ik eigenlijk ja. heel onbehoorlijk. Ja. Tegen die mensen die hier naartoe gegaald zijn en die hun best hebben gedaan. Goed, is bij deze rechtzet. Ik dank u dat u meedeed aan de Stam.nl Hans Wiegel eh, vanuit Friesland eh, hartelijk dank. Eh, goed voor Nederland als de VVD de grootste partij wordt. Dus in de percentage is weinig veranderd. 40 om 60 nog altijd. Maar Wiegel was er blij mee. Die 1900 mensen ruim gestemd. Zometeen de stemming van Nederland. Eh, Carlo Johan de Swart, wat gaat er gebeuren? Hi Jurgen. Uh, ja, zometeen in de stemming van Nederland gaan we debatteren over een ernstig onderbelicht thema in deze verkiezingscampagne, namelijk de koopzondag. En we nemen een kijkje op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, want uh, dat zijn Nederlandse gemeenten, hè, dus daar mogen ze ook stemmen. En we gaan flyer in Emmen voor de 50-plus partij. Zometeen uh, dus na tweeën, dus hou die radio gewoon aan hier op Radio 1. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Goed weekend. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Vanavond van 7 tot 8. Manjaren, Kookjournaliste Karin luidt over haar handboek over De grote chocopasta test met patiché Hans Heilo. En wat doen we wel en wat doen we vooral niet... in de lunchbox van onze schoolgaande kinderen. Vanavond van 7 tot 8.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 Morgen, dvd1, gratis bij de Volkskrant. Geen fossiele politiek, maar nieuwe energie. Kies partij voor de dieren. Morgen, gratis bij de Volkskrant, dvd1 van de serie Earthflight. Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie Auscheidane Senior. De theatermarathon. Tot en met oktober, Appeltheater Den Haag. November, Carré Amsterdam.